Alleen al in een van de getroffen steden worden 30.000 mensen vermist. Intussen proberen specialisten nog steeds... om een meltdown in de kernreactor van Fukushima te voorkomen. Het lukt ze niet om de nucleaire brandstof in een reactorkern te koelen. De veiling van spullen van koningin Juliana... heeft op de eerste dag 1,6 miljoen euro opgebracht. Dat is bijna drie keer zoveel als gedacht. Tot en met donderdag komen bij veilinghuis Sotheby's... 10.000 bezittingen van Juliana onder de hamer... Topstukken vandaag waren een servies van 266 delen... zes karaffen van kristal en een grote tafelklok. Sotheby's noemt de eerste Veilingdag een succes. Er was belangstelling uit de hele wereld, niet alleen uit Europa... maar ook uit Azië en Noord- en Zuid-Amerika. De opbrengst van de Veiling gaat naar goede doelen. Het weer bewolkt, minimaal vannacht een graad of zes. Morgen eerst bewolkt, maar smiddags breekt vooral in het midden en zuiden de zon door. Het wordt dan 11 graden in het noorden tot 17 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. ANWB-verkeersinformatie op de A32, Heerenveen naar Meppel. Daar is een file tussen Steenwijk-Zuid en afrit Havelte van twee kilometer door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. Henk, stijl aan weer pauze te nemen. Nee, nee. ik... Uh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 Bijna 4 over 9. Ja, en het is weer bijna dag in Japan. Journalist Elske Schouten die zit, uh, zit in, in de stad Sendai, daar in dat heftige rampgebied. En die vertelt hoe het ervoor staat en hoe zij de ramp zelf beleeft. En het wk afstanden was natuurlijk dit weekend in Insel. Bob de Jong, die deed daar heel erg goed. Die won de wereldtitel op de 5 kilometer. En zometeen kijk ik samen met hem en Erben Wennemars terug op dit schaatsseizoen. En Alexander Klupping die eh, de wereld draait door internet nerd. die schreef een boek over Wikileaks-man Julian Assange. Wikileaks, alles wat je niet mocht weten heet het. En wat dat is, dat vertelt hij het komende uur. Ranking the news. Maar eerst onze eigen internet Kink. <laughs> ja, met de top 5 van Ranking the news. Eerst uh, nummer 5 natuurlijk. De fraude met internetbankieren is vorig jaar flink toegenomen. En dat komt voornamelijk door spammailtjes die je dan met een domme reden naar een site lokken die precies lijkt op de site van je bank. Vooral het aantal phishing-aanvallen is toegenomen. Daarbij worden mensen naar een website gelokt die precies lijkt op de echte site van de bank. Als klanten dan inloggen, komen hun gegevens in handen van criminelen. En die doen daar dan geen goede dingen mee. De totale schade is 9,8 miljoen. In 2009 was dat nog 1,9 miljoen euro. En dat komt omdat de mensen die er iets aan moeten doen... er geen verstand van hebben. De politie en justitie die kampen nog steeds met uh, een kennisachterstand... als het gaat om de bestrijding van cybercrime. En dat wil ook zeggen dat cybercriminelen he, die, die makkelijk opereren... ook van over de grens weinig kans uh, lopen om gepakt te worden vervolgd. En dat moet nu gaan veranderen, vinden al die instanties. Het is tijd voor actie. Om fraude met internetbankieren te bestrijden... gaan de politie, het openbaar ministerie en banken meer samenwerken. Kribbeltje. We gaan naar nummer 4. Er komen geen toiletten in de sprintertreinen. Minister Schultz vindt de waterklossetten te duur worden. Nou ja, kijk, euh, euh, niet alleen het rijden personeel, maar natuurlijk ook gewoon reizigersorganisaties euh, en, en verschillende ouderorganisaties euh, die hun achterbannen. Uh, mensen met de ziekte van Crohn bijvoorbeeld... die ook uh, onder het rijend personeel aanwezig zijn... ja die moeten wel naar het toilet op het moment dat ze ook echt moeten. En dan is een, uh, een toilet op het trein een echte noodzaak. De machinisten zijn het er dus niet mee eens. Maar die wc komt er dus niet. Volgens de NS kost het 90 miljoen euro... In, om, in de, uh, om in de playloze toiletten nieuwe latrines te installeren. En dat is tegen de wens in van de Kamer. Die wilde juist wel dat er kabinetjes kwamen in de sprinters. <laughs> uh, volgens de minister is het een tijd van bezuinigen... en een uring aanschaffen is dan niet verantwoordelijk. De minister wil nu extra kleine kamertjes op stations gaan bouwen. Nee, dat is absoluut geen oplossing. Want uh, wat ik al zei, uh, mensen uh, met, uh, met bijvoorbeeld de ziekte van Crohn... die zullen echt moeten op dat moment, die moeten naar het verleden, als ze moeten. En die moeten zich ook realiseren dat op het moment... Uh, uh, dat je uitstapt op het station uh, om naar het toilet te gaan. Het is de kans groot dat je trein is. Dus het, het is ook nog nadelig ook. De minister heeft trouwens nog een plan om aan de reizigers te vertellen... op welke stations en in welke treinen een privaat te vinden is... wil ze een speciale wc-app ontwikkelen voor mobiele telefoons. En toen waren we synoniemen voor een wc op. Op drie dan. Vandaag draaide het in literaire Nederland maar om één ding. Wat en wie de zes genomineerden zijn? Noem ze heel kort. Per...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 met de maagd Marino. En dat zijn dus de boeken die kans maken op de Libris Literatuurprijs. De allermega belangrijkste boekenprijs van Nederland. Nou, Voor Nederlandse schrijvers, voor Nederlandstalige schrijvers... want Vlaanderen hoort er ook bij natuurlijk... is dit eh, misschien wel de belangrijkste prijs. Ja, afgezien van een prijs als de PC Hoofdprijs. Maar dit is een prijs voor een boek...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 Ja, het zal in ieder geval even van die zes zijn, dat is duidelijk, ja. Op 9 mei hoor je wie de prijs wint en de winnaar krijgt dan 50.000 euro. Op 2 dan, de zaak Wilders ging vandaag weer verder. En vandaag was het het woord aan de advocaat van Geert Wilders, Moscovic. En die had dit te vertellen. Hij heeft ruim twee uur lang een uiterst doorvrocht technisch-juridisch verhaal gehouden, technische kost was het... maar waar het op neerkwam is dat Moskovits vindt... dat het Openbaar Ministerie zich niet aan de opdracht heeft gehouden... die het van het gerechtshof heeft gekregen om Wilders te vervolgen. Ja, en dat zijn dan vooral wat technische dingetjes. Een leek zou het misschien mierenneuken noemen. Maar in de rechtspraak is het allemaal ontzettend belangrijk. Is het feit in Nederland gepleegd? Vraagteken. Als bijvoorbeeld de opruiende boodschap van artikel 131... via een radio, radiostation...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 En de film Fitna is in Amerika op internet gezet, het plaatje A dus. En verder vindt Moscovici ook dat de rechtbank niet bevoegd is om de PVV-leider te vervolgen. Moscovici zegt dan dat Wilders een Haagse politicus is, in Den Haag ook uh, zijn gevraagde uitlating heeft gedaan. En dus zou het proces eigenlijk door de Haarse rechtbank uh, gedaan moeten worden. Woensdag dan reageert het ON. Op 30 maart doet de rechtbank een uitspraak.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 Dus nu hebben die staven hebben ongeveer 2,5 uur blootgelegen. Dus daar is zeker radioactieve straling vrijgekomen. Dit was vanmiddag. En de situatie op dit moment is als volgt. Je hebt in Fukushima op dit moment twee kerncentrales met problemen. Fukushima 1 en Fukushima 2. En de problemen bij een derde centrale, Onagawa, die lijken onder controle. Bij Fukushima 2 zijn problemen met drie van de vier reactoren. En in die reactoren werkt de koeling niet meer goed. En daardoor ontstaan er dus grote problemen. En diezelfde problemen zijn en ook in kerncentrale Fukushima 1. En die lijken groter, die problemen. Je hebt daar zes reactoren. Bij drie zijn er problemen. Zaterdag ontplofte reactor 1 door oververhitting. Zondag gebeurde hetzelfde bij reactor 3. En vandaag zijn er dus problemen bij reactor 2. De splijtstofstaven liggen bloot en er wordt geprobeerd deze weer te koelen met zeewater. En wanneer dit niet goed gaat, kan er dus een meltdown optreden. Als je het over het woord meltdown hebt, dan bedoel je daarmee... dat de omhulling van de splijtstof, dat is een, een metalen laagje van ongeveer 1 mm dik... dat die beschadigd is, zodat een deel van de radioactiviteit... uit de splijtstof in het koelmiddel terechtkomt. Want daaromheen staat dus nog een metalen, dikke mantel... en daaromheen nog een betonnen muur. Het Internationaal Atoomenergieagentschap heeft vanavond al wel gemeld... dat er geen aanwijzingen zijn dat er zo'n meltdown plaatsvindt. De temperatuur zou met 90 zijn gedaald door het koelen met zeewater. En dat was het voor nu. Uh, straks nog een update van het laatste nieuws vanuit Japan. Luc, dankjewel. En nu de dag van Joost Lachon. Circus Wilders is vandaag weer begonnen. Bij de rechtbank in Amsterdam. Opnieuw dus. En uh, zijn advocaat Bram Moskovits zal vandaag de rechtbank verzoeken... om te vragen of het proces weer gestopt kan worden. Want hij vindt dat het Openbaar Ministerie niet het recht heeft de PVV-leider te vervolgen... en uh, dat de rechtbank uh, in Amsterdam niet bevoegd is. En ik was hier al vanmorgen om half acht. Ik denk, het zal hartstikke druk zijn met voor- en met tegenstanders. Maar er was bijna helemaal niemand. Alleen heel veel pers... En uh, ja, het enige spannende dat ik voorbij zag komen was een uh, speurhond met de politie... en een uh, agent met een uh, metaaldetector. En de PVV'ers Brinkman en uh, Martin Bosma zag ik voorbij schuivelen. En dat was het. Bijna geen publiek, gelukkig nog drie studenten criminologie. Kim Anne en Kim. Ja, ja. Het is nu uh, hoe laat? Iets kwart, kwart voor tien. tien of zo. Ja. Kwart voor tien en uh, de dames staan alweer buiten. Ja, klopt. Ik uh, vond het wel best wel interessant, ook uit het oogpunt van mijn eigen studie. Ik doe ook criminologie. Maar ik vond het een beetje jammer. Je, je zag van achteren, je zag Wilders niet echt. Je kon niet kijken wat zijn reactie was, je kon ook niet uh, Moscovite zien. Je zag alleen de rechters en ze hadden het over dat het nog best wel lang zo doorging. En ik dacht van ja, dat kan ik ook uh, samengevat nog wel een keer volgen... via het nieuws of via kranten of uh, het internet. Uh, Hans, toen ik hier uh, vanmorgen aankwam, ik was hier al rond een uur of half acht... had ik wel uh, verwacht van nou, er zullen wel uh, PVV-aanhangers staan... en uh, mensen die tegen wilden zijn, maar helemaal niks. Gelukkig dat jij er nog bent. Ja. Maar je bent ook binnen geweest, maar je bent nu alweer naar buiten gegaan. Zo leuk was het toch ook allemaal weer niet? <laughs> nee. Nee. Wilde je gewoon een vrije dag? Ik wilde een vrije dag en ik dacht, toch nog wat nuttigs mee. Anders moest ik tentamens leren, dus dan weer dit. Maar het was niet boeiend genoeg om binnen te blijven. Uh, nou, als het nog anderhalf uur, of tenminste anderhalf uur, als het nog twee uur zo doorging, dan, uh, ja, het was, het was wel interessant, maar uh, dus niet het zo is interessant om te blijven dingen in. te doen. Laat ik het zo zeggen. Was het op de tribune? Leeg. <laughs> ik dacht dat het ook wel wat, uh, wat drukker zou zijn. Maar ja, de het is, het, ja, is drie uur lang aan het praten. Dus ik begrijp ook wel dat daar niet zo heel veel mensen op af uh, zullen komen. En dat mensen nu niet komen wil niet zeggen dat ze per se helemaal niet in het proces geïnteresseerd zijn. En ik had er wel gewoon mensen met spandoek hier en zo verwacht. En, uh... Ja, maar dat heeft geen echte invloed, denk ik. Wat hoop je eigenlijk dat uh, de uitspraak zal zijn? Ja, dat... Ja, dat is niet aan mij, dat is aan de rechters. Ja, ja, ja. Dat ja, ja. is een moeilijk woord, criminologie. Criminologie, ja. Nee, ik, uh, ja, ik ben in ieder geval voor vrijheid van meningsuiting. En dat is ook heel erg belangrijk dat mensen kunnen zeggen wat ze denken. Want als jij op een gegeven moment niet meer kan, uh, baanbrekende ideeën kan opperen, ja, dan, dan stagneert de boel, dan, dan blijven we hangen in het nu. En dat is misschien net zo slecht als, ja, dat is in ieder geval een slechte zaak, vind ik. Best wel een saaie dag, hè? ja best wel eigenlijk <laughs> ja toch even proces gezien dan kun je weer meenemen dan kun je op je cv zetten ja nou ik had verwacht dat het misschien iets interessanter zou zijn dat uh, Moscovici iets uh, ja, een iets boeiender verhaal zou houden en ik deel de mening van Kim ook wel, want ik vind ook dat de vrijheid van meningsuiting moet zijn. Alleen als het nergens toe dient, dan kun je misschien soms beter je mond houden. Want spanning in de samenleving, daar schieten we natuurlijk ook helemaal niks mee op. Maar goed, daar kwam ik niet voor vanmorgen. Ik kwam eigenlijk alleen maar kijken of de publiek voor en tegenstanders op dit proces zouden afkomen. Nou, dat viel dus zwaar tegen. En ik kan me aan de ene kant ook wel voorstellen, want de hele dag in een rechtszaal zitten... en naar al die juridische taal luisteren waar de meesten geen eens iets van snappen... Dan kan je volgens mij veel beter heel even wachten tot het einde van de dag. Wanneer een samenvatting in het nieuws wordt gegeven. Nu geen publiek, maar misschien komt dat de volgende keer wel. Alleen is dat nog wel heel even afwachten. Want de rechtbank zal pas eind deze maand beslissen of er een nieuw proces komt. BNM Today. Ja, zometeen Exit Holland, Suriname... over de grappen die er gemaakt worden over de Nederlandse stagiaires daar. En dat zijn er nogal veel grappen en stagiaires. En Elske Schouten, die zit in Sendai, in de getroffen stad in Japan. En die wordt nu zo'n beetje wakker. Nou ja, we bellen haar wakker, het is een beetje vroeg nog. En die vertelt over um, ja, wat zij daar allemaal heeft gezien en beleefd. Maar eerst Crystal Golden Days...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 Ook wel eens bij ons in de studio geweest onlangs nog Crystal Golden Days. Dit is Radio 1. BNN Today. Ja, we houden hier in BNN Today op de hoogte van het laatste nieuws over de situatie in Japan. Um, ja, er zijn na de aardbeving in Tsunami dus problemen ontstaan met twee kerncentrales in Fukushima. Dat weet je inmiddels. Persbureau Reuters meldt dat de kans op een groot radioactief lek kleiner wordt. Uh, dat komt omdat de reactoren van Fukushima langzaam afkoelen. En door het koelen met zeewater zou de temperatuur met 90% gedaald zijn. Um, op internet wordt er natuurlijk veel gesproken over de ramp. Onder de noemer Help Japan worden manieren uitgewisseld... waarmee men de inwoners van Japan probeert te helpen. Um, door de aardbeving in Japan is de as van de aarde zo'n 16 centimeter verplaatst. Dat is niet heel veel, maar toch is het na de aardbeving mogelijk... dat onze dagen daardoor 1,8 miljoenste van een seconde minder lang duren. Um, technici die gaan ondertussen door met werken aan het kerncentrale probleem. In kernreactor nummer 2 wordt nog steeds zeewater gepompt... en ook is een leiding geopend om meer stoom te laten ontsnappen. En nog een laatste update. Volgens de BBC um, heeft de New York Times contact gehad... met een topman uit de kernenergiesector. Um, die zegt... Dat de Japanners helemaal in paniek zijn door de ontwikkelingen bij hun kerncentrales. Hij spreekt over totale wanorde bij de technici. Ze weten helemaal niet waar ze mee bezig zijn. Nou, dat zover. En als er meer nieuws is over de situatie in Japan, dan hoor je dat natuurlijk hier meteen. Exit Holland. Ja, dan uh, van Japan uh, helemaal naar Suriname. Daar woont Ivo Evers. En uh, we bellen natuurlijk altijd in Extratron, want mensen die naar het buitenland zijn vertrokken. Ivo Evers dus, um, die heeft het over de Nederlandse studenten daar in Paramaribo. Ivo, goedenavond. Ja, goedenavond. Ja, dat was laatst al een rel hè, met uh, de Nederlandse studenten Agatha Smit... die uh, gezellig op de, scho op de schoot uh, zat en op de foto ging met Boutersen. Uh, hoe zat dat ook weer? Ja, we waren met z'n allen bij de herdenking van de staatsgreep van 1980. Um, dat gebeurt bij het monument van de revolutie aan de waterkant in Paramaribo. Ja. Um, nou ja, de oude Koepleger en de huidige president Boutersen, die zat daar dus helemaal vooraan. Uh, heel erg tevreden. En ineens zat er een Nederlandse stagiair bij hem op schoot. Ja. Uh, Breed lachend. En um, nou ja, er was natuurlijk heel veel pers bij, dus die maakte allemaal foto's. Um, de volgende dag kwam dat allemaal op Geen Stijl, op het, album, op het hmm. dagblad, in HP De Tijd. Ja. En dan noemden ze Bouten ze wel een chilleman. Een <laughs> chilleman, ja. Nou ja. goed, dat is, natuurlijk de, dat is eigenlijk niet echt een, een, een, een, een, een heel uitzonderlijk... want de Nederlandse stagiaires, tenminste dat Nederlandse stagiaires daar nogal opvallen... en niet altijd bijzonder intelligente dingen doen de hele dag door... Uh, en die Nederlandse stagiaires hebben daardoor ook niet een bijstergoed-imago in, in Suriname. Nou, wat, wat er gebeurde daar bij de herdenking... Dat typeert een beetje de naïviteit hè, mm -hmm. van de stagiairs. Uh, ze hebben waarschijnlijk uh, meestal niet zo heel veel verstand van de geschiedenis van Suriname. Uh, ze denken dat ze aan de andere kant van de oceaan zitten. En zonder ouders, nou ja, lekker weer. Uh, dat zit toch iets anders natuurlijk, want Suriname is een oud kolonie van Nederland, dezelfde taal. Yeah. Dus je wordt wel degelijk in de gaten gehouden, zelfs als je bij. Bouten op schoot gaat zitten. Ja. En maar wat, wat is dan overal een beetje dat beeld dat heers van stagiaires? En dat zijn trouwens vooral, uh, wat voor, voor soort stagiaires zijn dat? Ja, ze zitten vooral in de sociaal-maatschappelijke hoek. Oh ja. Um, SPH. Onderwijs en, zo. en zorg en zo. Ja. En is bijvoorbeeld. Um, Wesje hier is heel populair. Surinaams cabaretje. Ja. Uh, die heeft een hele mooie sketch over de typische blonde verbrande stagiair die door de zon heen fietst uh, die altijd net ietsje te veel drinkt en het feest en heel veel geld uitgeeft. Dat is een beetje het beeld. <laughs> Zijn ze wel een beetje blij daar met onze hollandse, hollandse stagiaires? Uh, ja, dat toch wel hoor, want ze worden echt gewaardeerd. Uh, ze doen natuurlijk dat sociaal-maatschappelijke werk. Maar zelfs heel vaak werk wat Surinamers zelf niet willen doen. Ja. En ze hebben wel echt een positie veroverd in de maatschappij hier. Uh, in het kleine centrum van Paramaribo vallen ze sowieso op. Ja. En uh, ze worden gewoon gewaardeerd en met rust gelaten. Dus dat is allemaal wel goed. Nou, ze moeten dus alleen niet zo vaak bij Bouters op gaan zitten. Ivo Evers vanuit Paramaribo, dankjewel. Okay. Gaan we door met de sport maandagavond. Dan hebben we altijd Erben Wennemars. Erben, goedenavond. Goedenavond, Willemijn. Jij was er daarbij in Inzel WK afstanden. Het was weer een leuk weekend, hè? Het was zeker een heel mooi weekend. Het was eigenlijk ook wel een beetje gewoon een bizar weekend. Want ik zat natuurlijk bij de televisie. Ja. En aan de ene kant zag ik continu die beelden over die, over die enorme ramp in Japan. En daarna moesten we meteen weer schakelen naar na, na die wedstrijden. Ja. Um, maar dat was hartstikke mooi. Het waren wel fantastische wedstrijden. Fantastisch mooi nieuw stadion. En de Nederlanders hebben gewoon uh, geweldig gepresteerd. Maar ik las op je, op je Twitter dat uh, sommige schaatsers een beetje boos op je zijn. Nou, ik was gisteravond ging ik naar het banket... en uh, ik moet natuurlijk vier dagen lang daar praten over die schaatsers. Uh, en je kunt er niet altijd alleen maar positief zijn. Maar volgens mij ben ik ongeveer uh, nou, 99 van de 100 opmerkingen die ik maakte... die waren dan positief. Maar er zitten er inderdaad ook wel een paar negatieve bij en dan word je daar juist op aangesproken. Dus ik kwam bij het banket binnen en ze kwamen de een naar de andere schaatsers, die schaatser, die schaatsers die kwam langs van je hebt dit gezegd, je hebt dit gezegd en dan moesten ze continu uitleggen. En wie dan allemaal? Nou, daar gaat, gaat, het, gaat het ook helemaal niet om, want die schaatsers, ja, die, hebben, die schaatsers, de schaatsers, de schaatsers hebben het zelf ook helemaal niet gehoord. Die hebben het weer gehoord van iemand die het weer gehoord heeft. Ja, en, ja, ja, dus werd, ik, ik was mezelf aan het verdedigen. Ja. Maar je ma ik vind ook wel dat je af en toe ook wel gewoon kritisch mag zijn. En als je, als je soms kritisch bent, dat wil het helemaal niet zeggen dat je dan dat, dat negatief is. Want als ik kritisch ben op Iemand die bijvoorbeeld vierde geworden is. Dat wil het eigenlijk zeggen dat ik dat, dat ik die rijder zo hoog heb zitten... dat ik, dat ik denk dat, dat die wereldkampioen kan worden. Dat is eigenlijk dus een... Eigenlijk een verkant is het gewoon een compliment. compliment. Precies, inderdaad, ja. inderdaad. Maar Bob de Jong, daar heb je toch weinig kritiek op, denk ik. Bob de Jong, goedenavond. Goedenavond. Gefeliciteerd met alles. Ja, dankjewel. Nou, dat was me ja. wel... Uh, oh, we gaan nog heel, heel even naar je luisteren trouwens. Dat is wel even leuk voor de sfeer. Uh, jouw vijf kilometer rit...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 Ja, ik begin het uh, wel een beetje door te krijgen dat het uh, uniek is. En uh, nou, uniek voor, zeker voor mij. En uh, zeker, ja, dan gaan we zo'n geweldig verzoen. Uh, eigenlijk uh, de Wereldbeker met overmacht binnenhalen. En uh, ja. vervolgens ook uh, twee Wereldtitels. En ja, uh, dat uh, had ik uh, voor de winter uh, niet willen dromen. Nee. Ja. Ja, je hebt eigenlijk gewoon, een, eigenlijk heb je gewoon het perfecte jaar gehad. Of, of niet, Bob? Alles ja, gewonnen nee, wat, ik, wat je maar kon nou, winnen. Nou, ik heb gewoon alles gewonnen wat ik wil winnen. En uh, ik had eigenlijk... Begin van het jaar een, een doelstelling om wereldkampioen te worden in de ja. En dan had ik uh, voornamelijk gemikt op een 10 kilometer. En dan, uh, ja, dan rijd je zo'n uh, zo seizoen. En uh, met een afsluiting oh. dat je zowel op de 5 en de 10 kilometer de wereldtitel titel binnenhaalt. Hey, hey, Bob, Bob, wat is nou eigenlijk, is nou eigenlijk de, de reden waarom je dit jaar zo uitzonderlijk goed gepresteerd hebt? Wat is het geheim? Ja, ja het, het, het geheim. Ik, ik, ik, ik rijd al zo lang mee. En ik denk dat al mijn trainingsjaren bij elkaar en mijn ervaring. Uh, een, een hmm. stuk meebrengt. En dan breng ik net even wat meer uh, rust in mijn trainingen. Uh, Jelle Maar hmm. uh, Mijn trainer die heeft uh, van het jaar toch. Ja, uh, op een hele andere manier. Een insteek gemaakt. En die, die ja. heeft me op een hele andere manier laten trainen. Ja. Dus toch wat, wat meer rust genomen. Ik ben gaan skilleren. Ik heb mijn krachttraining eruit gehaald. En ja daardoor. Uh, Rij je denk ik wat lichter. En daardoor. Ja, uh, is het grote verschil gekomen. Hey, ik, heb daar, ik heb dit jaar ook een beetje met je mogen trainen. Uh, ja. Je hebt natuurlijk dit jaar het marathon en het lange baanschaas gecombineerd. Hoe, hoe belangrijk is, is, is dat marathon voor jou geweest? Ja, nou, als dan, ja heel belangrijk. Ik, ik, in ieder geval de verandering en de, de nieuwe impulsen daarvan. Uh, gewoon mooi in een groep rondrijden. En ik heb het in, in 2000 al geroepen dat ik heel graag marathon wilde rijden. En het wordt dan altijd tegengesproken van ja, je techniek is niet goed en uh, je hebt een lange aanpassing weer nodig. En zelf wilde ik het ja. en ik wilde die verandering gewoon een keer uh, uitproberen en uh, ja, dat, dat pakt dan goed uit. En uh, ik denk zeker wat het van belang is geweest, dat je gewoon heel makkelijk een uur lang je duurvermogen kan trainen in, een, in, een marathon. En, uh, in de marathon. Een marathon die we rijden, die uh, na nou, 70 minuten, dat we dan uh, ja. rondje 30 laag rijden. Hey, is dat, want en... je hebt nu, nu, nu, nu, nu die twee werelden meegemaakt. Maar wat is nou eigenlijk het verschil? Wat heb je nou eigenlijk echt geleerd in, in de ja. marathonwereld? Ja, het, het marathonwereld is gewoon... Je gaat naar de start toe met z'n allen. En je maakt uh, grappig rollen onderweg. <lacht> of in ieder geval voor de start. En ja. op het moment dat je van start gaat... Ja, dan, uh, dan ga je voor elkaar ook rijden. Je zorgt gewoon dat je met de ploeg een stuk tactiek... Me, met zich hmm. mee, uh, mee gaat voeren. En uh, dat probeert uit te voeren in, nee? in, ja, in die 125 ronden. En heb je daar dan profijt uitgehaald voor je lange baasgrazen? Voor de voor de, voor de uh, 5 of de 500 kilometer? Nou ja, echt uh, direct een voorbeeld. Ja, dat is lastig, maar ja, ik heb gewoon wel de, de rust kunnen vinden, denk ik, in zo'n Peloton en gewoon lekker uh, ontspannen hmm. met duurvermogen kunnen trainen. Uh, hmm. En daar, ja, uh, dat zal het grote voordeel geweest kunnen zijn. Hé hey Bob, mag maar, ik even heel, heel, heel gemeen, ja, ja, ja. gemeen doen, hè? maar even lullig. Maar kijk, Sven was er natuurlijk niet bij dit jaar, Sven Kramer. Nee, er waren er meer niet bij. Ja, maar heeft dat nog invloed gehad? Had je anders ook gewonnen, denk je? Ja, nee, dat, uh, dat is natuurlijk uh, moeilijk te zeggen. Maar goed, uh, er zijn veel rijders die gewoon uh, dit jaar niet hebben meegedaan. Een Karovrij is ook gestopt en daar. Ja. Uh, en en die en, en Romme doet ook niet mee. En zo... Ja, op het moment dat je niet meedoet, kan je niet verslagen worden. En dan kan je niemand ook, die persoon ook niet verslaan. Nee. Maar de tijd ah, die ja. ik dit jaar heb gereden hier afgelopen weekend in Hienzel... Ja. nou, daar, daar heeft echt iedereen moeite mee, inclusief Sven Kramer. Mm -hmm. Ik moet wel zeggen, Willemijn, want dan moet ik wel even uh, uh, Bob een klein beetje verdedigen. Want Bob heeft wel de tweede tijd ooit gereden die de ooit gereden is, op een 10 kilometer. Dus zelfs Sven Kramer is maar één keer in zijn leven sneller geweest... dan de tijden die hij afgelopen, afgelopen weekend reed. Ja. Dus het is wel een uitzonderlijk goede prestatie. En ik had heel graag een duel gezien tussen Sven Kramer en Bob de Jong. Ja, ja Sven ja. een Sven goede Doen en ik uh, dit weekend... dan uh, hadden we een hele mooie strijd kunnen leveren. Daar ben ik wel, uh, wel van overtuigd. En dan had het uh, wellicht heel kloot kunnen worden. En wat ga je ja. nu doen, Bob? Je bent nu wel een beetje klaar, uh, toch? Alles binnen ik geharkt. Ben, uh, <laughs> ik ben zeker even uh, met de winter uh, zijn we eigenlijk klaar. En, uh, ja, wat gaat een te doen als hij klaar is met de seizoen? die gaat de berg in. Ik ga uh, van de week lekker uh, skiën. En ja? uh, ik, ik ga het nog even gekker doen, ik ga ook nog een wedstrijdje skiën. Ook. Oh, ga, je, ga je dan niet gewoon eventjes lekker naar een eiland op het strand liggen en, en, en lekker daar romannetjes lezen en dat soort dingen? Nee, dan moet ik het water in en het, de, die zoon is me daar veel te warm. Ik, uh, maar Bob, is, is, is het serieus? Ga je, ga je nou weer een serieus een, een wedstrijd skiën? Ja. Heb je daar ja. ook nog plannen mee dan? Nou nah, nee, het is uh, gewoon een leuk, uh, leuke afleiding en leuk, uh, wat, wat anders rondom ja, wat, wat anders doen en uh, uh, de uitdaging ligt daar ook weer en, uh, om ja. gewoon ja, zo hard mogelijk naar beneden te kunnen komen op een goede manier ja. en uh, natuurlijk denk ik wel naar, over hoe ik naar beneden ga en uh, ga ja. ik niet dus alle risico's nemen en ik heb geen illusie om, om in Sochi uh, zo meteen op een Olympische speler te staan, hmm, maar sorry. ik vind het wel onwijs gaaf om te doen. Nou, Bob, dan wens ik jou enorm veel plezier daar. En uh, pas een beetje op. Misschien niet tegen een boom en zo. Er uh, <laughs> nou, zitten in een, uh, en ja. Maar uh, bomen die staan niet in het parcours. <laughs> Oké, okay, goed. Fijn. Bob Dion, <laughs> okay. dankjewel. En nog mega gefeliciteerd natuurlijk. Uh, fantastische Hype. prestatie dit weekend. Ja, dankjewel. En Erben, uh, ja, dat was leuk hè. Dione de Graaf die stelde nog even voor dat jij maar de bondscoach moet worden... van de ploegenachtervolging. Ga je dat doen? Nou, dat is... Dat is uh... Bij de dames? Bij de dames, oh nou ja, als je dat moet worden, dan moet je dat voor de dames en voor de, voor de heren tegelijk worden. Ja, okay. uh, ik, ik, ik hoop wel dat, dat er een goede bondscoach komt. Want zoals het nu ging, ging het namelijk echt maar niet, echt niet goed. Zou je, zou je het willen? Dat weet ik niet. Ik denk het wel. Ik denk dat je het wel uh, wil. Ja? Ja, ik. Denk weet ik. het niet. <laughs> ik vind het, ik, ik, ik, uh, het doet me wel heel erg pijn hoe het de afgelopen jaren gegaan is. Dat, dat wil ik wel over zeggen. Zou die een goede coach zijn, Bob? Oh, Bob is al weg. Oh ja, nou ja. Dat nee, vragen wel ja, een andere is... keer. <laughs> Goed. Dat, dat afgelopen jaar oh. uh, zeker, uh, zeker is, is gebleken. Erben is een hele grote meerwaarde geweest voor de teampezoet. Ik denk dat het een hele belangrijke schakel is geweest. En, Wie? Erben? Uh, het, uh, Erben. Ja, ja, ja. ja precies. Nee, Erben uh, nee, ja. heeft wat dat betreft... Uh, uh, kijk, een, een, een ploegachtervolging heeft een leider nodig. En iemand die gewoon zegt, zo gaan we het doen, punt. En die en dat hoeft niet per se acht rondjes op kop te rijden. Maar hij moet wel kunnen communiceren in zijn ploeg. En dat heeft hij jarenlang heel goed gedaan. Erben, ik zie een glansrijke toekomst. Ja. Voor goed, we gaan het er nog een andere keer over hebben. Dank, Bob Dion. En veel plezier op vakantie. Erben, dankjewel Tot volgende week. Tot volgende week. Ja, bijna drie minuten over half tien. Tijd voor Martijn van Beek. Radio 1. Het NOS-journaal. Het beloningsbeleid voor de ziekenhuizen wordt anders. Vanaf 1 januari zijn er voor de meeste behandelingen geen vaste prijzen meer en moeten ziekenhuizen gaan concurreren op prijs en prestatie. Voor zeldzame en ingewikkelde ingrepen blijft wel een vaste prijs gelden. De verzekeraars vinden dat er meer tijd nodig is om het nieuwe systeem in te voeren. Defensie laat voor het eerst gewapende militaire, bewapende militairen meevaren... op Nederlandse schepen in de Indische Oceaan. Volgens het tv-programma Nieuwsuur gaan er 40 tot 60 mariniers mee... op twee werkeilanden van twee rederijen. Doordat ze langzaam varen, zijn ze mogelijk een makkelijk doelwit... voor Somalische piraten.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 Tot en met donderdag komen bij Veilinghuis Sotheby's... 10.000 bezittingen van Juliana onder de hamer. De opbrengst van de veiling gaat naar goede doelen. En dit waren de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. BNM Today. Ja, we volgen natuurlijk allemaal het nieuws rondom de kerncentrales in Japan. Maar je zou bijna vergeten dat ongeveer 80 kilometer verderop... in het rampgebied bij Sendai nog steeds naar overlevenden gezocht wordt. Onze ex hollander in Indonesië, journalist Elske Schouten... die sprong vrijdag direct in het vliegtuig richting Japan. En die zit daar nu in Sendai. En het is voor haar net morgen weer een nieuwe dag in Japan. Ongeveer half zes ochtends. Goedemorgen, Elske. Hoi. Goedemorgen. morgen. Ja, je klinkt nog een beetje slaperig, want we bellen je wakker. <laughs> Hoe, um, wat, ja, wat ik mij even afvroeg is, is, krijgen jullie wel iets mee van al dat nieuws rondom die kerncentrales daar in Sendai? Nou, vanuit uh, Japan eigenlijk helemaal niet. Kijk, we zijn hier met een groep journalisten, dus we houden het zelf allemaal wel uh, aardig bij. Mm -hmm. um, maar als we dat niet hadden gedaan, hadden we gisteravond uh, niks gehoord over de laatste ontwikkelingen. Nee, je, je zit maar uh, 80 kilometer um, verderop. Van die kerncentrales ongeveer. Dus de, de, de stra het stralingsgevaar, dat is voor. Ja, ja, goed, het is nog niet acuut. Maar. Het is in ieder geval bijvoorbeeld een stuk gevaarlijker dan in Tokio. Ja, zeker als er echt iets gebeurt. Nu maken wij ons uh, nog niet heel erg zorgen. Um, maar als, we, als het nog erger wordt dan dit. Ja, we zetten gisteren wel naar onze vluchtroute te kijken, natuurlijk. Ja, want uh, Wouter Zwart van de NOS die was, geloof ik, al eventjes weg. Inmiddels wel weer terug, maar. Ik kreeg het ook een beetje benauwd. Ja, wij zaten er gewoon met de vraag waar moet je heen. Wat wij in ieder geval uh, niet willen doen uh, is naar het zuiden gaan richting Tokio. Mm -hmm. uh, want dan kom je precies langs uh, Fukushima waar die uh, reactoren staan. Dus, dus, wat, dus uh, wat zouden ja, wij jullie denken, dan doen als het, als het gevaarlijk wordt? Weer, uh... nou, wij zijn van plan om morgen weer verder naar het uh, noorden te wijzen. Mm -hmm. Ja, verder even. van de weg. Ja, verder daarvan nou. af. Uh, je zit nu in een stad Sendai, maar vooral buiten de stad, net daar buiten, dat is de, dat, dat gebied dat helemaal ja, weggevaagd is. Um, daar ben je geweest. Wat heeft het meeste indruk op je gemaakt? Nou, um, ja, ik kunt je gewoon heel erg moeilijk voorstellen dat uh, een paar dagen geleden mensen daar gewoon nog een lekker rondliepen... Uh, lekker hun eigen business deden. Het is nu, laten we zeggen, anderhalve kilometer land inwaarts, Echt totale destructie. Mm -hmm. uh, je ziet overal uh, auto's liggen. Nou ja, jullie hebben allemaal, uh, allemaal um, de beelden gezien, denk ik. Wat ik zelf het, um, uh, het meest indrukwekkend vond. Maar uh, ja, eigenlijk de mensen die op zoek zijn naar hun, uh, hun geliefde... je ziet gewoon de wanhoop als we kijken op die lange lijsten met overlevenden... Waarschijnlijk voor de honderdste keer in de hoop om iemand te vinden, mm -hmm. die ze waarschijnlijk niet gaan vinden. En veel mensen, dus gezien die op zoek zijn, heb je ook doden gezien? Ja, we hebben gezien hoe een aantal militairen uh, mensen uh, uit een auto haalden. Die auto was waarschijnlijk ingehaald, uh, door het water, over de kop geraakt. Uh, een andere auto die was er bovenop uh, beland. Um, en deze militairen hadden al een man en vrouw. Uh, uit, de auto, uh, uit de auto gehaald. En nu waren ze bezig een, uh, een derde man eruit te trekken. En ja, je, je kon ook zien uh, hoe snel het allemaal uh, gegaan moet zijn, die, die man. Ja, je zit gewoon nog in de houding van het zitten eigenlijk. Mm -hmm. uh, en zo werd hij uh, werd werd uh, uh, weggedragen. Ja. Worden er eigenlijk nog overlevenden gevonden op dit moment? nauwelijks hier hebben we het helemaal niet over gehoord... Er zijn een paar geruchten over plekken elders in Singapore. Um, maar we kwamen bijvoorbeeld uh, gisteren een man tegen die uh, snuffelhonden hadden die op 300 meter afstand een levend iemand kunnen opsporen. Maar die hadden helemaal niemand gevonden. Je klinkt ook... Ik weet niet of het komt doordat je net bent opgestaan... of je klinkt wat aangeslagen, vind ik. Nou ja, het, gaat je, het is natuurlijk heel wat, zeker... Uh, dus je ziet dat uh, mensen hier meemaken, maar we zijn hun hele hebben en houden kwijt. Uh, we hoorden vandaag een verschrikkelijk verhaal over een, um, een uh, vrouw die haar uh, babytje eventjes had neergelegd. Toen ze het tsunami alarm hoorden um, om eventjes de schoonmoeder eerst de trap op te helpen en de veiligheid te brengen. Daarna kwam ze terug om haar eigen moeder uh, naar boven te helpen. In veiligheid. Mm -hmm. Ja, toen ze de baby ging halen, toen zijn ze allebei weggesleurd. Nou, dat soort verhalen. Ja, het is verschrikkelijk. Mm. En um, het is ook nog wel een bijzonder überhaupt dat je daar bent gekomen. Want je, je zit normaal in Indonesië en je bent vrij plotseling, toen dit allemaal bekend werd, heb je het vliegtuig genomen. En toen moest je met de auto van Tokio naar Sendai. Maar dat was nog niet zo heel gemakkelijk hè, om daar te komen. Nee, nee, er was uh, ten eerste eigenlijk al om een auto te vinden en om iemand te vinden die ons uh, kon brengen. Want je kan in Japan ook niet zomaar een auto huren als, uh, als buitenlander. Zeker niet onder deze omstandigheden. Overal was het openbaar vervoer uitgevallen. Dus mm -hmm. iedereen wilde eigenlijk een, uh, een auto huren. Ons grootste probleem op weg hier naartoe was eigenlijk dat, je, dat er nauwelijks benzine te krijgen is. Um, dus halverwege zaten we echt te denken van, oké, okay, gaan we met onze halve tank nog terug? Of gaan we met onze halve tank vooruit? En dus toch maar vooruit gegaan? En toch maar vooruit, ja. inderdaad. En toen heb je nog in je auto geslapen ook, geloof ik? Ja, klopt. Dit is mijn uh, eerste nacht dat ik uh, in een hotel slaap sinds uh, drie dagen, geloof ik. Eerste nachtje in het vliegtuig, toen een nachtje in de auto en... Uh, Gisteren liepen we um, op een heel koud bankje uh, binnen het stadhuis. Um, dus uh, ja, het is, het is niet, uh, niet heel gemakkelijk werk hier. Ja. En jij blijft dus, of tenminste, jij gaat nog, jij gaat verder naar het noorden. Ja, we hebben niet zo, we hebben tenminste niet zoveel veel keus. Um, maar goed hier noordelijk uh, is er ook nog veel meer vernietiging. Volgens mij is ook nog helemaal niet uh, de schaal van de ramp is er geen, heel duidelijk. Nee. Uh, dus wij gaan nog even verder inderdaad. Goed, Nou, we spreken jou snel weer. En pas een beetje op jezelf daar, want uh, nou ja, het is uh, allemaal nogal onzeker wat er gebeurt. Ook met die straling en zo. Elske Schouten dus, vanuit Sendai. Dankjewel. Zo meteen Alexander Klupping met zijn boek over Wikileaks. Wat enig nummer. John was born. One of us. Van jou ook hè? Alexander Clupping. Je, je wilde ja. hem eigenlijk nog een keer horen. Eigenlijk wel. Ja, dat doen we na de uitzending. Door de tsunami in Japan. Zou je bijna denken... en, en natuurlijk en onderste in het Midden-Oosten... zou je bijna vergeten... dat het een tijdje geleden alleen maar ging over Wikileaks... en over Julian Assange... Um, uh, door sommige een mooie omschrijving, zou ik het even voorlezen. Die Assange als een man die een spoor van verwoesting achterlaat in de bastions van het establishment. En een charmante, maar zeer controversiële womanizer. Nou, de wereld draait door internet-nerds, zo noem je jezelf. Hè? Dus dat mag ik jou ook zo noemen. Arm, er, ja, maar dit is heel positief voor mij. Ja, ja, tegenwoordig. Nee, ja, weet ik. Ja, dus ik draag de, die titel bedoel, met trots. Bedoel het ook heel positief. Alexander Clupping heeft een boek geschreven, Wikileaks, Alles wat we niet mochten weten is de ondertitel. Um, nou, kan ik me dan wel iets bij voorstellen, maar Wikileaks Wikileak is natuurlijk voor groot gedeelte het verhaal van Assange. Waarom specifiek ben jij nou zo ontzettend geïntrigeerd geraakt door hem, door maar, zijn verhaal? Het is, echt, het is een fascinerend verhaal. Als je, als je maar een paar fragmenten uit de, uit de media meepikt, dan, dan is het denk ik dat voor heel veel mensen het een beetje een druktemaker is en voorzak die wat chaos en komen er wel wat geheimen uit voort. Maar de meeste mensen vinden het volgens mij... toch nog een beetje een vaag verhaal, de WikiLeaks. Mensen weten niet wat ze ervan moeten denken. En daarom dacht ik... Uh, laten we nou een, een, een jaar later... terwijl de luwt een beetje ingetreden is... nadat de Nederlandse telegrammen uh, online gezet werden... in januari. Ja. Laten we nou even stilstaan. En dat ik nu een maand lang ga, ga, uh, ga doen... om ver, gewoon het verhaal tot nu toe... in, in vaart op te schrijven. En dan kom je er echt achter... Um, wat voor bizar, wat bizar figuur die, die Assange is. En, um, maar ook uh, hoe ong ongelooflijk heftig de, de reacties van, van... vooral de Amerikaanse en de, en de Franse overheid waren. Um, het is het, en op een gegeven moment in december had je echt het idee dat het een soort oorlog was... tussen, tussen internet en, en establishment. Ja. Voor veel mensen was het heel emotioneel. En... Uh, die krachten die dat heeft losgemaakt en tegelijkertijd hoe het nu ook weer de leeuw is ingetreden vind ik echt fascinerend. Nou, dan gaat het een groot gedeelte van je boek over Assange. En daar is natuurlijk heel veel over gezegd, over die man. En je zegt ergens van, ja, um, het is te makkelijk om hem weg te zetten als een paranoïde gek. Maar ja, aan de andere kant, hè, hij leeft uh, uh, van een rugzak vol met laptops en mobieltjes en een slaaptop. Ja, dit schrijven journalisten graag, hè. Zo van, het is een man en die gaat met een, <laughs> een soort plunjeszak reist die de wereld rond. Ja, en die, die slaapt op, op stoeltjes of in, in, op, in, op luchthavens. Ja, precies. En, en, en, en vind, zijn... je dat, vind je het raar dat hij een beetje achtervolgingswaanzin daaraan leidt? Ja, precies. En, en, uh... Maar dan zeg jij dus nee... Dat is te makkelijk. Nee, dat is te makkelijk. Want de man zit, wordt ook wel echt achterna gezeten door uh, de Amerikanen. Het is heel helder dat de Amerikanen ontzettend hun best doen om hem te vervolgen. Voor allerlei, om allerlei redenen. Maar ja, tegelijkertijd kun je niet negeren dat bijvoorbeeld The Guardian. heeft echt tot nu toe het beste boek geschreven. Dus je moet eigenlijk helemaal niet mijn boek kopen, maar dat van The Guardian. <lacht> iets, iets dikker. Ik ik daarna kopen, ja. ja. Um, uh, en daarin staat bijvoorbeeld een verhaal over hoe hij denkt door de CIA achtervolgd te worden. Uh, en daardoor en zit ze met z'n vier in een autootje. En dan zit ze midden in Engeland... op een of, andere, een of andere dorpsweg. En dan is die man verkleed als vrouw. En hij is twee meter lang. is verkleed als vrouw. Want hij, hij dacht achterna gezeten te worden door de CIA. Ja. Uh, verkleed als vrouw. Dus hij heeft een pruik op en, en, en een jurk aan, letterlijk. En zo heeft hij twee uur langs in die auto. En af en toe dan zet ze die auto aan de kant van de weg. Om, om alle, alle andere auto's achter zich langs hun te laten rijden. Om toch zeker te zijn dat de CIA niet achter ze aan zit. <laughs> Waarop je later ook een medewerker uh, geciteerd hebt in het boek. Ze dat, dat, dat was ook echt heel erg raar. Je kunt je niet voorstellen hoe raar dat was. Ja. Maar is, ja, hij zegt ook: uh, ik heb Hans Larousse, die heeft hem. Dus de hoofddirecteur van het Internationaal, die heeft hem persoonlijk ontmoet. En die zegt ook wel: uh, het is ook wel gewoon. Uh, hij geniet er ook wel een beetje van. Van, van, dit, van dit hele serie. Dit hele... Hij is heel blij ja. dat de Amerikanen achter hem aan zitten, want daarmee is de PR-waarde voor Wikileaks 60% groter. Ja, maar niet alleen, tenminste, als ik je boek goed heb gelezen, niet alleen dat. Niet alleen de PR-waarde voor Wikileaks, maar hij geniet er ook persoonlijk van, want het, het maakt hem bijzonder. Ja. Nee, hij, hij, volgens, althans, dit was de, de conclusie van Hans La Roos. Ja? Hij, dat, dat hij, hij was een beetje te laat voor de volgende afspraak. En er genoot hij in een landhuis en er genoot hij dan ook wel een beetje van dat de mensen daarop hem zaten te wachten. Ja. ja het heeft allemaal. En als hij in een kroeg binnenkomt of een restaurant, dan, dan hij kijkt iedereen, dan iedereen om en daar, ja. daar vertelt hij dan heel trots over. Althans, dat zegt Hans La Roes. Hm. Uh, en, en, en ja, dat is natuurlijk ook een beetje, een beetje raar voor, voor, voor zo'n serieuze zaak. Ja, maar wel begrijpelijk ook, toch? Ik wil, ja, het, het... Je moet op een gegeven moment natuurlijk ook een beetje de humor van de situatie inzien. Want ik kan ook maar echt... Denk je dat hij de humor van de situatie inziet? Ja, dat is wel duidelijk. En ja? vooral de, de medewerkers uh, eromheen. Ze maken ook wel regelmatig grappen in de zin van. Uh, als er iemand een griepje heeft, dan, dan zal de CIA daar wel achter zitten. Ja, ja. Ja, ja. Wat ik mooi vond is. Um, uh, dat je leest over, vroeger dacht Assange van ik, ik pleur zeg maar al die informatie op internet. En journalisten gaan er vanzelf wel over schrijven en dan wordt het groot. Toen kwam je erachter dat werkt niet zo. En, hij, en er zit een, hij doet dat nu heel slim. Hè. Hij pakt het, en dat is een mooi hoe dat gegaan is tussen de NOS en de RTL. Dan zie je dat het een hele slimme geslepen man is. Ja, dus, maar in het, idee, het komt wel echt voor denk ik uit een heel zuivere ideologie. Hij heeft gewoon op een gegeven moment bedacht... Um, samenzweringen zijn er in deze wereld. En de enige manier om samenzweringen goed te beëindigen... is door het onderlinge contact tussen mensen die samenzweren... onmogelijk te maken. Door... Uh, die, die interne communicatie te lekker. En dat is eigenlijk wat hij met die diploma diplomatencables bijvoorbeeld heeft gedaan. Ja. Dat is die interne uh, communicatie. En daardoor kunnen die samensweringen niet ontstaan. Dat is zijn hij heeft, en pure... Hij wil, en hij wil dat dat aan zoveel mogelijk mensen daar ja, kennis dus dat van is zijn, nemen. Ja, dat is zijn belangrijkste doel. Dat, dat er zoveel zijn missie, mogelijk ja. mensen een notie van nemen. Dus daarom is het gaat het met een hoop grandeur, met persconferenties, et cetera. En dus ook media tegen elkaar uitspelen... Uh, en dat heeft hij redelijk geraffineerd gedaan hier in Nederland... Uh, door het consortium van RTL en NRC... uit te spelen tegen uh, de, de, de grote staatstelevisie, de NOS... Uh, en dat, uh, dat werkte natuurlijk wel. Want, die, want hij heeft die twee... gezorgd dat het op dezelfde dag dat ze aan hun, hun informatie zouden publiceren. Ja, en... nou, dat is niet bekend hoor. Kijk, de NOS, hoe dat een beetje gegaan is, op een gegeven moment hadden ze toen ging Hans LaRouche ging naar, uh, naar uh, Engeland, waar ja. Science zat. En toen hebben ze een datum afgesproken van nou, oké, okay, op die dag gaan we, gaan we ermee online. En toen hebben ze op de NOS-redactie in Hilversum een soort ruimte afgeplakt. Uh, uh, met, met ondoorzichtbaar folie, omdat ze dat maar heel in het geniep wilden doen. Maar terwijl ze die folie aan het opplakken waren... Uh, werd bekend dat RTL ondertussen met een andere kranten vandoor was gegaan... en dus een beetje uh, slinks die kabels alsnog bemachtigd had voor de NOS... Ja. Uh, nou ja, journalisten willen altijd het eerste zijn met, met alles. Dus dat was wel even een klap voor, ja. voor die mensen. Maar jij schrijft in je boek eigenlijk... Want je zegt dat de, de baas van NOS, Hans de Hoes, denkt dat het per ongeluk zou is gegaan. Ja. En, en jij schrijft eigenlijk een beetje van... Ja, maar dat heeft hij allemaal zo bedacht. Hij, nou ja, weet, dat hij weet dat ze gaan... Nou, ik geloof gaan... niet dat ik zo ver ga hoor. Maar het is natuurlijk wel ontzettend, ontzettend toevallig... Ja. Dat dat echt binnen een kwestie van uren... Uh, tegelijkertijd opeens naar buiten komt. Dit is, dit is uh, het is gek. Er is geen enkel wat, bewijs wat, voor wat, dat wat hij dat. Wat beoogt hij daarmee? Waarom is dit slim om het zo te doen als het een opzet is? Omdat hij uh, inmiddels doorheeft dat het gewoon maar online zetten van, van uh, belastinginformatie, die volgens hem nieuws zijn. Hij heeft een keer voor de uh, Irak-oorlog uh, alle. Uh, alle kosten van alle materialen... dus van ieder schroefje dat gebruikt werd in de oorlog in Irak... om oorlog te voeren, heeft hij een Excel-sheet online met alle kosten, top de comma nauwkeurig. En hij zette dat online en dacht... nou, nu gaan de nieuwsredacties wereldwijd echt ruimte vrijmaken... tijd vrijmaken om dit te onderzoeken. En dat gebeurde dus niet. En toen heeft hij doorgekregen dat je toch wel degelijk ook aan marketing moet doen om ja. journalistiek echt voor elkaar te krijgen. Het moet ook een sexy verhaal zijn voor voordat mensen erover schrijven. En inmiddels heeft, heeft de NOS een mooi 3D-logo wat op je <lacht> afkomt als tv-kijker. En dus het, Wat Wikileaks nu toch weer heeft gelekt. En nu is het bijna een, een, uh, een reden om het nieuws te brengen, hoe klein ja. het ook is. Want het komt van Wikileaks. Bewonder jij hem, Assange? Julian Assange. Ja. Ik vind het ontzettend knap... Um, uh, hoe iemand zo overtuigd kan zijn van een, van een ideologie. Het is ook heel mooi om naar hem te luisteren hoe hij zijn ideologie um, verdedigt. En dat is niet gezegd. En dat is namelijk nou ideologie-openheid altijd. Ja, overal trans alles. Transparantie, transparantie zorgt uiteindelijk voor een betere wereld. Ja. Ben je daarmee eens? Uh, niet op de radicale manier zoals hij dat doet. Nee. Nee, ik, ik, ik heb niet echt reden om aan te nemen dat dat, dat dat zou werken. Maar het is wel een heel interessante gedachteoefening. Het mooiste vond ik ook. Wat, of jou, jouw grootste verbazing is eigenlijk. Um, de Wikileaks prachtig verhaal, maar de tegenwerking die ze krijgen. Hè? Ja, dat, dat De bizar. politieke en de druk die erop uit wordt gevoerd aan de bedrijven. Maar ik zat natuurlijk voor mijn boek zat ik terug te lezen naar die artikelen uit die tijd. Maar in december had je echt het idee dat iedereen achter die website aanzat. En, en het gemak waarmee uh, bedrijven als PayPal en Mastercard en uh, Visa en eBay... Uh, onder, de, onder de druk van, van één Amerikaanse senator echt gewoon bezweken. Ja. En, en gelijk alles, alles voor Weeklyx offline haalde. Wat, wat denk ik wel echt, en dat is uiteindelijk de, de belangrijkste laag in het boek, denk ik. Steeds meer um, maatschappelijke discussies vinden plaats op internet, en uh, dat doen we op sites van bedrijven. En als bedrijven blijkbaar met zulk gemak hun, hun ruggengraat in elkaar storten... zoals dat het geval was in december... dan is dat echt kwalijk voor ons uh, maatschappelijke debat, denk ik. En daar moeten we dus heel erg over na gaan denken, vind ik... Um, hoe we daar in de toekomst mee omgaan met die, met die internetvrijheden. En dat allemaal. En nog veel meer te lezen in jouw boek. Um, Wikileaks, alles wat we niet mochten weten. Dankjewel, Alexander. Kieken. Graag gedaan. Dit is Radio 1. BNN Today. De Japanse premier Kan laat weten dat de regering samen met energiebedrijf Tepco, uh, die de kerncentrales bezit, een taskforce opzet om de incidenten bij de kerncentrales te onderzoeken. We hebben het over het laatste nieuws over de situatie in Japan. En Kan benadrukt dat de Japanse regering alles doet wat mogelijk is om de schade aan de kerncentrales te beperken. En een Russische diplomatieke bron laat aan persbureau Interfax weten... dat Moskou betrouwbare informatie afwacht uit Tokio... over de situatie bij de Japanse kernreactoren. Russische autoriteiten houden er namelijk rekening mee... dat Japan wellicht de situatie rooskleuriger voorstelt... dan die daadwerkelijker is... om de grootschalige paniek te voorkomen. Today is Op deze maandag, waar gaat het over? Bij de sportschool. Rob van Gold's Gym in Nieuwegein, goedenavond. Hi, goedenavond. Hi, waar ging het over vandaag? Japan, hè? Dat is uh, logisch natuurlijk. Dus, ja, logisch. Het is uh, bij ons uh, als een bom ingeslagen. Het is ook zo dat wij... Uh, we maken eigenlijk een beetje ons zorgen. Uh, als je misschien weet, ik ben... Uh, vroeger had ik altijd gepopsleet en dit jaar ook in Vancouver was ik bondscoach van Japan. Dus we hebben vaak heel veel Japanners overgehad bij ons in de sportschool. Uh -huh. En ja, die konden wij eigenlijk niet, uh, niet bereiken. Je dorst eigenlijk niet te bellen. En nou, vanochtend toch dacht ik van, nou ja, we gaan toch eventjes bellen. nou ik krijg je ze niet te pakken, niet, niet, niet bereikbaar. Dus op dat moment dan ga je heel erg zenuwachtig maken. Ja. En uh, nou ja, vanmiddag uh, hebben we dat nog een keertje geprobeerd. Gelukkig kreeg ik een van de, de bobsleesers te pakken. Ah, ja. En het gaat in ieder geval met, met die groep, die ook daar in die buurt zit, in ieder geval wel uh, heel erg goed. Gelukkig goed, maar wel vol met zorgen. En waar wonen zij dan? In Tokyo? Uh, zij, wonen, zij wonen in het, uh, ja, in het, het noordelijke gedeelte. Van, uh, van Japan. Dus uh, eigenlijk boven Tokio. In de buurt van Sendai, waar dat ja, gebeurd is? Ja. ja. En, en, ja, en wat, Daartussendoor, tussen Tokio en Sezai, uh, ja. En wat, wat voor omstandigheden wonen ze nu in? Zitten ze in? Ja, dat weet ik niet. Dat heb ik niet gevraagd. Het, is, uh, het enige is dat, we, dat, dat het goed met ze gaat. In uh -huh. ieder geval dat ze nog leven. Dat is natuurlijk je eerste. En uh, ja, misschien dat ik deze week nog wat, wat meer contact heb. Ik was al lang blij uh, dat ik ze aan de telefoon had. Ja, Frans? Van de ja. box in Rotterdam? Oh, oh, Japan natuurlijk, hè. Ja, ik heb zin naar die beelden kijken, het is gewoon verschrikkelijk natuurlijk. Hoe die mensen daar, eh, ja, in de huizen en eh, noem maar op. En eh, er zijn al 10.000 doden en eh, hebben ze weer een, een plaatsje gevonden. Er liggen weer 2.000 doden. Mm -hmm. Dus ik bedoel, ja, het is verschrikkelijk natuurlijk. En daar hebben we het eh, ja, heel de om dag zo'n beetje over. Dat is als een lopend vuurtje gaat dat. Heb je ook Japanse jongens bij jou vechten? Nee, nee. Maar wel jongens die in uh, Japan uh, gevolgd hebben, natuurlijk. Bij dat wel. K1. Ja. Ah. Nou ja, dan wel goed nieuws met Feyenoord. Ja, ja, goed. Uh, we hebben weer gewonnen. We gaan nu uh, linker ja. naar het linker rijtje. Hè? Ja. <laughs> we, krijgen Utrecht, we krijgen Utrecht nog op bezoek. Oeh, dus, uh, oh, nou, Frans, wat wordt het, Wat denk je? Dat wordt gewoon winnen, Rob. <laughs> voor wie? Voor Fijnhoorns. Oké, dan. Nou. Daar gaan we later wel eens over terugkomen. Precies, dan. dat uh, zien we volgende week alweer. Goed, goed Rock en Frans, dank jullie wel. Ook okay. graag gedaan. Doeg. Doeg. Hoi hoi. Ja. hoi, hoi, hoi. hoi.